Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasco. Zo in het NOS Radio 1-journaal de laatste politieke ontwikkelingen vanuit Washington. Daarover, nu ook het NOS-journaal met Joron Tjepkema. De Amerikaanse Senaat is een akkoord bereikt tussen Democraten en Republikeinen over de begrotingsproblemen in de Verenigde Staten. De Republikeinse senator Ayotte kwam met het nieuws naar buiten. Het is nog niet gemeld door de hoofdrolspelers in de Senaat: de Democraat Reid en de Republikein McConnell. Consonant Wessel de Jong: Dit voorstel dat zit nu zo in elkaar dat in ieder geval ook de Democraten meegaan met dit voorstel. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En waarschijnlijk dus ook een minderheid van de Republikeinen. Maar dan krijgt dat voorstel dus een meerderheid. En dan komt het er gewoon komt het er gewoon doorheen. Dus het is meer een kwestie van... Ja, krijgen ze die stemming nog op tijd georganiseerd... dan dat er nog echt grote politieke hordes zijn. Die zouden uit de weg zijn. De compromis zou inhouden dat de schuldenlimiet... voor een periode van vier maanden verhoogd wordt. En ook zou zijn afgesproken dat de Amerikaanse overheidsdiensten... weer geld krijgen waarmee de shutdown voorbij is. Bij het uitblijven van een akkoord zou Amerika... de wereld meesleuren in een recessie. TNO schrapt de komende tijd honderden arbeidsplaatsen. TNO krijgt minder subsidie van de overheid. Nu komen er door de crisis minder onderzoeksopdrachten binnen. De reorganisatie moet eind 2014 zijn afgerond. Volgens een woordvoerder vallen er waarschijnlijk ook gedwongen ontslagen. Transavia schrapt tenminste vier vluchten naar de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh... omdat de kans bestaat dat de toestellen geraakt worden... door luchtdoelraketten in de Sinaï-woestijn. Justitieverslaggever Robert Bas. Het gaat ook heel duidelijk om een dreiging vanaf de grond, met mogelijk met raketten, en niet een dreiging aan boord van een vliegtuig. De situatie in de Sinaï is zo diffuus op dit moment. lopen zulke rare mensen rond, eigenlijk, dat de IVD heeft gewaarschuwd tegen maatschappijen van u loopt het risico als u daar boven de Sinaï vliegt. En daarom heeft ook Arkefly van de Nationaal Coördinator Terrorisme, Terrorismebestrijding en Veiligheid het advies gekregen om de vluchten te schrappen. De KLM-vluchten naar Cairo gaan wel gewoon door. In de haven van Vlissingen is 1000 kilo cocaïne gevonden... aan boord van een vrachtschip uit Colombia. De drugs hebben een straatwaarde van meer dan 30 miljoen euro. De partij werd maandag gevonden in dozen met bananen. In overleg met de officier van justitie werd besloten... de cocaïne uit de dozen te halen en af te wachten wie de bananen kwam ophalen. De partij werd vandaag opgehaald en afgeleverd bij een loods in Weesp. Daar zijn vier mensen gearresteerd. De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, noemt de mishandeling van de Nederlandse diplomaat gisteren in Moskou een ernstig misdrijf. Hij is geschokt, zei hij in een telefoongesprek met zijn Nederlandse collega Timmermans. Die zegt dat na het incident nog veel onduidelijk is. Bijvoorbeeld of het bezoek van Willem-Alexander en Maxima in Rusland naar aanleiding van het incident wordt afgelast. Alle mogelijkheden liggen nu open. Als ik geen andere mogelijkheid zag, dan zou ik hem nu met u delen. Maar natuurlijk zijn er meerdere uitkomsten mogelijk. Timmermans wil eerst alles op een rijtje zetten... overleggen met de minister-president... en een debat voeren met de Tweede Kamer. Pas daarna wil hij conclusies trekken... over mogelijke gevolgen van het incident. De drie oppositiepartijen die vrijdag een begrotingsakkoord sloten met het kabinet... zien voor zichzelf genoeg ruimte om nog oppositie te voeren. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over het akkoord. De leiders van D66, ChristenUnie en SGP benadrukten... dat ze vrij zijn om hun eigen koers te varen... bij onderwerpen die niet op papier staan. D66 denkt aan onder meer Europa en ontwikkelingssamenwerking. De twee christelijke partijen wezen op medisch-ethische kwesties. Het concert dat Anouk vanavond in het Gelderdome in Arnhem zou geven... gaat niet door. De zangeres heeft stemproblemen door een griepje, meldt organisator Mojo Concerts. Het is nog niet bekend of de andere Symfonica in Rosso concerten... op vrijdag en zondag wel doorgaan. Het concert van vanavond wordt waarschijnlijk volgende week ingehaald. Het weer op steeds meer plaats neemt de bewolking toe. Vanavond breidt de regen zich uit over het land. En morgen zijn er buien en een stevige wind bij een graad of 15. Jolanda van der Velden. Het is eigenlijk een normale avondspits uh, met de meeste dagelijkse files bij Rotterdam en Utrecht, maar ook in het zuiden een paar dingen die opvallen. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert bij het knopend Burgerveen de rechte rijstrook. Vanaf Roelofaansveen staat 4 kilometer. Er was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Delft. Bij knopend Diepenburg nog 2 kilometer. Daar zijn de rijstroken weer open. Het gaat ietsje doorrijden op de A50 Eindhoven richting Oost tussen Zon en Breugel en Veghel nog wel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 Gelderland levert je mooie streken. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. Zes minuten over zes is het. In de Amerikaanse Senaat zou een akkoord bereikt zijn tussen de Democraten en de Republikeinen. Natuurlijk is dat breaking news op nieuwszender CNN. We hebben some breaking news. Senate deal reached. That's always good news. Ieder moment zou dit akkoord aangekondigd kunnen worden. Zodra dat gebeurt, hoort u dat bij ons. Eerst uh, de betrekkingen tussen Nederland en Rusland. De mishandeling van de Nederlandse diplomaten in Moskou... gisteravond heeft een uh, behoorlijke crisis veroorzaakt in die betrekkingen. Uitgerekend in het Ruslandjaar... waarin 400 jaar betrekkingen worden gevierd. Volgens correspondent David-Jan Godfoy... is er nog weinig bekend over de daders van gisteravond. Die zijn nog niet aangehouden. En dat verwacht ik ook niet op, op hele korte termijn. Uh, dat hangt er natuurlijk heel erg vanaf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 David Jan, godvrouw was dat. Ik praat verder met verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Uh, Wilco, als we even de hele dag overzien, waar, waar gaat dit toe leiden? Ja, de zaak wordt hoog opgenomen hier in Den Haag. Alle partijen in de Tweede Kamer die zijn zeer verontwaardigd. Het is dan ook echt wel uitzonderlijk... dat een diplomaat in het land waar hij werkt wordt mishandeld. Nou, de festiviteiten ter gelegenheid van het Ruslandjaar... kunnen wat de meeste partijen betreft best op een laag pitje worden gezet... of zelfs helemaal worden stopgezet. En volgens sommige vrouwen hoeft koning Willem-Alexander er in november ook niet meer naartoe, naar Moskou. En uh, ja, on top of that, minister Timmermans die zei vanmiddag ook... dat het wat hem betreft niet is uitgesloten... dat het bezoek van de koning wordt uitgesteld of zelfs afgesteld. Ik wil me hierover verstaan, ook met de minister-president. En ik wil daarover ook morgen het debat voeren met de Kamer. En dan is het moment om conclusies te trekken over hoe we hier verder mee omgaan. U zei dat wilt u met de minister-president bespreken. Betekent dat dan ook dat het mogelijk is dat het bezoek niet doorgaat? Of dat het wordt uitgesteld? Ja, alle mogelijkheden liggen nu open. Als ik geen andere mogelijkheid zag, dan zou ik hem nu met u delen. Maar natuurlijk zijn er meerdere uitkomsten mogelijk. Alle mogelijkheden liggen open, uh, Wilco. Sommige partijen he, willen dat het niet doorgaat. Hoe, hoe groot schat jij die kans in dat die echt niet gaat, de koning? Nou, dat lijkt me toch niet zo'n heel erg grote kans hoor. Want het zou wel een enorm statement zijn van de Nederlandse regering. Want die zou dan eigenlijk uh, zeggen dat uh, Poetin direct verantwoordelijk is voor wat er met de Nederlandse diplomaten Onno-Elderenbos is gebeurd. En daar speelt natuurlijk nog iets mee. De minister van Buitenlandse Zaken moet ook denken aan de belangen van Greenpeace. Hè. Er is een schip van Greenpeace, ligt aan de ketting in in Rusland, de bemanning wordt daar al weken vastgehouden... op verdenking van piraterij. En het is natuurlijk ook de bedoeling dat dat zo kort mogelijk duurt. En daar moet hij ook rekening mee houden. En dat geldt ook voor de handelsbelangen van Nederland. Nederland voert jaarlijks voor miljarden uit naar Rusland. En daar kan Timmermans ook niet omheen gaan. Nee, het wordt veel, veelvuldig in verband gebracht. wat er gisteravond is gebeurd. met de aanhouding van de Russische diplomaat Borodin. hier ruim een week geleden in Den Haag. Hoe, hoe denkt Timmermans. of hoe wordt daar in Den Haag over gedacht? Zit daar een verband tussen? Nou ja, iedereen vermoedt dat het verband er is. maar. Eh, beide zijn ook nog eens een keer. de tweede man op hun ambassade. dus dat is een overeenkomst. Eh, het lijkt erg actie-reactie, denkt iedereen. Maar. Eh, ja, minister Timmermans die zegt dat de bewijzen daarvoor ontbreken. en dat er ook nog iets bestaat als toeval. Um, het is in elk geval wel duidelijk dat er uh, sprake is van een opeenstapeling aan incidenten in de relatie Rusland-Nederland dit jaar. Het begon met de protesten tegen Poetin in april toen hij hier was. Uh, vanwege de, de, situ de, de situatie voor homo's in zijn land. Nou, dan ook dat uh, aan de ketting leggen van het Greenpeace-schip. De arrestatie van die diplomaat Baradin in strijd met diens diplomatieke onschendbaarheid. En dan nu die mishandeling van van Elderenbos. Het is een uh, invulling van het Ruslandjaar die Nederland in ...in elk geval uh, niet voor ogen heeft gehad. Wilco Boom vanuit Den Haag, dankjewel. Verschillende politici hebben laten weten... dat ze vinden dat dat jaar dat momenteel plaatsvindt... eigenlijk gestopt moet worden, geen feesten meer. In Best doen ze ook mee aan dat Nederland-Ruslandjaar. Daarom is Jeroen de Jager daar nu. Jeroen, in Best, wat, wat, wat doen ze daarmee? Ja, nou zeker. Ik, ik ben hier te gast bij uh, Omroep Best. Het programma is net uh, begonnen, het programma Best Interessant. Daarin trekt uh, uh, Olga van der Pennen op. Zij is Russin van Geboorte, maar programmadirecteur... van de een uh, muziekfestival, Muzikale Oktoberbest. Wow. Tweejaarlijks muziekfestival, klassieke muziek. En een onderdeel van dat programma zijn de drie dames van het rimsky Korsakov Lyceum uit Sint Petersburg, drie uh, jonge Russinnen die uh, onderdeel uitmaken van het Nederland-Ruslandsjaar. Ja, dat klopt. U heeft zich aangemeld. Wij organiseren één keer in twee jaar in best... in het kader van bevrijdings van best. Ja. En dat is 24 oktober. En dit jaar uh, onze staat ons festival in het kader van opera. Omdat het jaar 2013 dus operajaar, Jan van Verdi... en onder andere uh, Nederland-Ruslandjaar. Ja, precies. Nou, nou vroeg ik mij af... Uh, want dat nederland jaar komt onder vuur te liggen door al het gedoe. Uh, vorige week die, die Russische diplomaten in Den nu uh, de Nederlandse diplomaat in Moskou. Wat dacht u trouwens vanochtend toen u wakker werd aan dit las? Nou, zo en zo. De eerste gedachte was bij mij, oh, niet weer. Uh -huh. tweede gedachte was, nou, dat is gewoon verschrikkelijk wat is gebeurd. Maar ik denk, uh, iedere gezond denkende... Mens, uh -huh. ga ik ga niet uit Nederlander, Rus, Frans, Amerikaan, zou zo denken. Dat is inderdaad verschrikkelijk wat er gebeurt. En tegelijkertijd, uh, mijn nuchtere uh, intellect zou zeggen: ja, wat gaan we mee doen? aan? En dit is politiek, politiek spel, dat is heel duidelijk. Maar, maar het kan gevolgen uh, hebben, misschien, voor uw festival, of niet? Nou, ik ga altijd vanuit dat muziek, kunst en cultuur mensen bij elkaar brengt. Mm -hmm. Politiek drijft mensen uit elkaar. En uh, wij proberen als kunstenaar uh, boven de politiek blijven. En wat zegt en u dan... Ga ik, zo blijf ik doen. En wat zegt u dan tegen politici die nu zeggen, hè, want we hebben dat gehoord van de SP, uh, D66, Partij van de Arbeid neigt er een beetje naar, uh, die zeggen van het moet opgeschort worden. Ik begrijp dat je mij naar de politieke kant wil richten. Dat doe ik echt niet. Okay. Ik blijf gewoon bij mij gedachten dat zo en zo in best proberen wij een muzikale festijn maken voor iedereen. Mm -hmm. En dat is ook uh, principeel onze concerten allemaal gratis toegankelijk. Dat wil ik weer benadrukken. Voor alle leeftijden, voor jong, voor oud. En dat wil ik graag houden. Uh, onze festival is ook politiek onafhankelijk. Uh, wij hebben niets met politiek te maken. En het gaat ik sowieso is welkom. En het gaat sowieso door. Stel dat die, die politici hun zin uh, krijgen en zeggen moeten opgeschort worden, dan komen die drie dames... uit Sint-Petersburg van het Rimsky-Korsakov Lyceum... hier toch gewoon naartoe. Ja, absoluut. En Rimsky-Korsakov Lyceum... heeft ook speciaal plaats in mijn hart. Ik heb daar ook op de school gezeten. Je hebt daar gestudeerd. Je bent inmiddels ja, componist. Ja. ja, ik ben daar studeren En ik ben als componist en muzikologe. Cum laude afgestudeerd zelfs, zoals ik? Klopt. Ja. En ik wil al 24 jaar het best. Ja. En ik kwam hier door mijn liefde. Maar hoe dus niet u... door politiek. Ik ja, ga het niet over de liefde hebben nu. Hoe, hoe, kijkt u, hoe kijkt u hier dan als Rusin tegen wat er nou allemaal gebeurt? Nou, ik voel mij net als Rusin, net als Nederlandse. Ik ben half mijn leven daar gewoond en half mijn leven nu hier. En ik vind het gewoon erg dat die schaduw wordt eigenlijk ja. over het hele verhaal overgetrokken. Maar ik zeg al in ik weer: ik vind dat wij door moeten gaan ja. met vriendschap. En die woord vind ik heel belangrijk: vriendschap en respect. En we Goed, gaan door we met gaan onze gaan Ik geef u een hand. Gewoon als Nederlander geven we die gewoon de hand. Klaar. Heel fijn. Bedankt en succes met uw festival. Graag gedaan. De Roenejager was dat vanuit de best. Jolanda van der Velden. Ik noem even de twee langste files Lucella, Die staan op de A50 Eindhoven richting Os... tussen Sonnenbreugel en Veghel 11 kilometer. Dat heeft te maken met de snelheidscontrole. En na de aanrijding op de A59 Zerikzee richting Os... tussen Nuland en Pauwgraven 7 kilometer. Het NOS Radio 1 Journaal... Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Ja, dit keer het buitenland, want in Washington zouden ze heel dichtbij een oplossing zijn over het verhogen van het schuldenplafond. Dat moet voor morgen, anders kan de Amerikaanse overheid de rekening niet meer betalen. Wessel de Jong in Washington. Wessel, we spraken elkaar een uurtje geleden ook al, toen was het nieuws zeer vers. Er zou nu in de Senaat nu zo ongeveer iets bekend worden gemaakt... Ja, dat hoopte ik ook. We zitten nu met z'n allen te wachten op de verklaring van de twee leiders in de Senaat. Maar Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, die laat op zich wachten. Wellicht nog aan het overleggen met zijn mede -senatoren. Dus we hebben net eh, braaf zitten luisteren naar de Senaatskapelaan eh, met zijn gebed, die toch iedereen maar opriep om vooral een uh, verstandig besluit te nemen voor Amerika. Nou, dan komen er nog zometeen allemaal stemverklaringen van een uh, minuut of uh, tiende man. Dus het wordt wel een, een lang sessie. En het wordt natuurlijk toch nog wel spannend ondertussen. Hè, wat de meest fanatieke tea party in de Senaat Ted Cruz, wat die gaat doen, dat was natuurlijk eigenlijk de architect van deze hele crisis. En is toch nog een beetje de vraag, ja haalt hij zijn uh, ja, kanonnen, haalt hij zijn wapens weer boven tafel. Maar goed, uh, iedereen is er toch vrij van overtuigd dat dat uh, in ieder geval in de Senaat nu goed gaat. En is ook duidelijk wat er in de Senaat is afgesproken? Wat is daarover ja, bekend? Het is, het, is, het is geen hele bijzondere deal om over naar huis te schrijven hoor. Het is eigenlijk een soort stoplap. De regering gaat dus weer open, dus er wordt een einde gemaakt aan die shutdown, maar die regering blijft open slechts tot 15 januari. begint het feest dus eigenlijk in feite weer opnieuw. Het ministerie van Financiën mag weer geld gaan lenen, kunnen ze dus hun schulden afbetalen, maar dat schuldenplafond dat wordt verhoogd slechts tot 7 februari, begint het feest weer opnieuw. Nou, in die tussentijd, in die tussentijd wordt er een werkgroep ingesteld en die gaat zich dan buigen over verdere bezuinigingen. Dat vinden die republikeinen vooral. We vinden dat heel erg belangrijk. En daar zouden ze het dan in de Senaat over eens zijn. Maar we hebben natuurlijk ook nog het huis van afgevaardigden... waar de, de verhoudingen weer anders liggen. Ja, goede vraag. En dat is natuurlijk inderdaad het, het grote knelpunt natuurlijk afgelopen tijd... steeds geweest, dat huis van afgevaardigden... waar die republikeinen in principe de meerderheid hebben. Maar goed... Dit voorstel, zoals het er nu ligt, zoals we dat nu hebben uitgewerkt in de Senaat... dat heeft in principe voldoende stemmen nu ook in het huis. Dat hebben ze berekend, dat hebben ze bekeken. Daar gaan democraten mee, daar gaan republikeinen mee. Alleen wat zie je nu, de leider van de republikeinen in, in het huis van de afgevaardigden, John Boehner... dat blijft de zwakke schakel in het hele verhaal. Die heeft nog geen besluit genomen over zo'n zo stemming. Het grote probleem is voor hem is natuurlijk dat dit voorstel er doorheen gedrukt moet worden natuurlijk met democratische hulp. Dus hij is nu bezig die, die nederlaag aan het verteren. En hoe hij dat nu precies gaat doen, is, uh, ja, daar zitten we nu eigenlijk... met z'n allen op te wachten op dit moment. Wessel de Jong, jij volgt dat voor ons. Dank in ieder geval voor dit moment. One day like this. Elbow, hoorde u. Vanavond begint het Amsterdam Dance Event. Dat is het grootste clubevenement ter wereld. Op 80 locaties in de stad kunnen 300.000 bezoekers... van allerlei soorten dansmuziek genieten. Erik Arboris, een van de jonge Nederlandse dj's op het festival, is daar ook. TV-kijkers kennen hem wellicht van De Wereld Draait Door. Goedenavond. Goedenavond. Want waar ben jij uh, vanavond? En uh, nou, overavond uh, zou ik gaan, maar ik kan niet, omdat ik uh, eigenlijk geen vervoer heb. Ik kan natuurlijk niet zelf uitrijden. dus dat is een beetje uh, jammer. Oh, oké. Okay. Maar uh, vrijdag en zaterdag ben ik er wel. Op oh, vrijdag en zaterdag ben je wel. En, ja. en waar ben je dan? En op vrijdag draai ik zelf ja. en zaterdag ga ik naar de uitreiking van de DJ Mac Top 100. Dat is de Top 100 van de grootste DJ's eigenlijk, dus dat is wel heel, uh, heel gaaf om bij te zijn. Ja, en, en waar ga je draaien? Uh, Club Epe is dat. Oké, okay, en met jou staan nog een aantal andere jonge Nederlandse uh, jongens op het, op het evenement. Allemaal jonger dan twintig jaar. Maar hoe verklaar je dat, dat succes van die jonge Nederlanders? Ja, het is inderdaad heel bizar. Er zijn zoveel jonge jongens nu, die, uh, en vooral uit Nederland inderdaad, die allemaal wat dance muziek maken. En ik denk, uh, ja, het is natuurlijk behoorlijk toegankelijk omdat je het gewoon op de computer kan gaan maken. En je kan gewoon een behoorlijk goedkoop programmaatje kopen en dan gelijk muziek maken. Dus. En dat voorbeelden natuurlijk, hè? ik denk aan Armin van Buren, ook een mooi voorbeeld denk ik. Ja, zeker. Ja, ja in Nederland zijn we natuurlijk heel actief met de muziek bezig. Onze DJs is natuurlijk heel goed. Die top, 100, de, top 10 is de helft Nederland. Dus uh, dan, dan, ja, hier in Nederland is er natuurlijk wel veel uh, aandacht voor. En, en zie je het ook wel bij buitenlandse collega's die zo jong zijn? Ja, op zich wel. Het ziet er nu wel wereldwijd dat er echt veel jongens onder de 20 zijn. Dat is wel heel leuk, maar niet zoveel als in Nederland. En hoe, en hoe is dat onderling? Wissen jullie veel muziek uit? Uh, trekken jullie met elkaar op of, of juist helemaal niet? Zijn jullie concurrenten? Nee, we zijn eigenlijk helemaal niet echt concurrent. Ja, officieel natuurlijk wel, maar uh, het is juist wel leuk en gezellig. Want Bijvoorbeeld bij mijn plaatsen, de maatschappij, is nog een jongen van 17, een jongen van 18 en nog een van 19 en... Ja, daar heb ik allemaal gewoon contact mee en dat is hartstikke gezellig. En mailen jullie dan, dan dingen heen en weer die jullie aan het maken zijn? Wat moet ik ja, me daarbij voorstellen? Of, of we maken samen zelfs nummers of we sturen gewoon linkjes naar elkaar. En uh, daar hebben we gewoon veel contact over in muziek eigenlijk. Ja, en op welke buitenlandse act ga je letten in, in Amsterdam? Uh, ja, moeilijk. Het is zoveel. Ja, natuurlijk de Nederlandse DJ's is altijd heel leuk. Maar de buitenland zijn ook altijd wel veel, veel goede, ja. ja wie? Kan je er één noemen? Uh, nou, Calvin Harris, die doet samen met Chesto uh, een hele grote show. En die is ook wel één van mijn voorbeelden. Dus dat is wel leuk. Uit Schotland komt hij, geloof ik. Ja. En uh, een Duitse DJ Z vind ik heel goed. Oké. Okay. Nou, als je daar bent, veel plezier. Ja, komende dag, dagen. Jo, een dag. Oké, okay, dag. Erik Arboris was dat. Dan gaan wij nog uh, terug naar Washington. Uh, Wessel de Jong, um, senator Harry Reid... die had even gewacht tot jij net was uitgesproken... want inmiddels heeft hij het akkoord in de senaat... geloof ik, officieel afgekondigd. Ja, yeah, precies. Aangekondigd. We gaan even luisteren. Our country came to the brink of a disaster. But in the end, political adversaries... Set aside their differences and disagreements to prevent that disaster. Nou, op het laatste hebben ze nu yeah. toch nog gered, Wessel. De ramp, de ramp is voorkomen, hè? Het zijn uh, overwinningsgeluiden. Nou, nu, uh, nu, op dit moment spreekt de republikeinse leider, spreekt uh, in, uh, in de Senaat probeert zijn nederlaag toch een beetje te maskeren... door natuurlijk weer een, een tirade af te steken tegen dat Obamacare. Obamacare, het is uh, verschrikkelijk. Hij vernietigde de economie. Nou, we hebben nu net ook het nieuws gehoord... dat uh, zeg maar de architect van deze crisis, uh, Ted Cruz... die het eigenlijk allemaal begonnen is, een Tea Partyer in die Senaat... hij heeft net laten weten dat hij nu de deal zoals die is afgesloten... dat hij die niet gaat saboteren. Dus het wachten is nu op het uh, huis van afgevaardigden... of die ook uh, netjes meespelen. Ja, en, en wat zei daarover door? Ik bedoel, is er nog een mogelijkheid dat dit akkoord in de senaat vervolgens wordt getorpedeerd in het Huis? Die mogelijkheid is er in principe natuurlijk altijd. Dat heeft, dat heeft de afgelopen tijd wel bewezen. Hoe, hoe grillig en wat voor rollercoaster het hier natuurlijk allemaal geweest is. Maar er wordt nu toch wel van uitgegaan dat het, in principe, dat het in principe goed gaat. Om gewoon het simpele feit dat de risico's te groot zijn. Als er dus echt een default komt. Als dus de staat aan zijn verplichtingen niet kan voldoen. Zal het een geweldig negatief effect op de economie en op de wereldeconomie hebben. En dat men zeker in het huis nu toch ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Maar hoe ze dat precies nog gaan doen, dat moet de komende uren duidelijk worden. Het is een hele grote nederlaag voor de Republikeinen. En ze moeten die op een of andere manier nog een, een beetje netjes zien te verpakken. Maar ja. er wordt van uitgegaan dat het goed gaat. Want je noemde net Cruz. Heeft hij uh, zijn collega's uh, in, in het huis aan een touwtje, zou ik bijna willen vragen? Nee, niemand heeft niemand aan een touwtje. Dat is natuurlijk het lastige van die hele Tea Party. Hè. Dat is natuurlijk zo'n uh, ongecontroleerd gezelschap eigenlijk, dat gewoon overal alleen maar teugen en keihard is eigenlijk dat is het uh, dat is het hele probleem met ze dus uh, um, maar kijk de, de de deal zoals die er nu ligt die moet in principe moet die voldoende stemmen hebben dus ook met gematigde ook dus met steun van gematigde republikeinen moet deze deal er nu doorheen kunnen komen goed het laatste nieuws was dat vanuit washington het akkoord in de senaat zojuist aangekondigd door uh, de leiders in het in de senaat daar de minderheid en de meerderheid dankjewel wissel de jong daarmee is een einde gekomen aan dit. Dit Radio 1-journaal voor vanavond. Um, straks Joost Eertmans met WNL. Avondspits, Joost, jij gaat zo door. Ja hallo Lucela, wij, wij gaan terug naar Nederland als je het goed vindt. Uh, ik, zat gister, ik zat gisteravond even naar het Nederlands elftal uh, te kijken ik moest meteen uh, denken tijdens die wedstrijd je dwaalt wel eens af aan die opmerking van koningin Maxima, toen nog prinses, een paar jaar geleden, want die zei de Nederlandse identiteit bestaat niet ze had gezocht, maar ze kon hem niet vinden Nou, dat klopt natuurlijk niet, we hebben wel een identiteit alleen we zijn hem kwijtgeraakt en we willen hem volgens mij niet echt uh, terugvinden we leven in multiculturele tijden open grenzen, wisselende coalities visieloos kabinet kun je zeggen met een VVD-premier die nog tegen de SP zou aanschurken om de macht te behouden. Het zijn verwarrende tijden. Overal worden bruggen geslagen. Je vraagt je alleen af waarover precies. De Nederlandse identiteit zijn we kwijt. Dat is mijn mooie rijmstelling van vanavond. In avondspits, Matt Herben reageert en Martijn van der Kooi eh, laat ze licht schijnen. Bel WNL, we zijn onze identiteit kwijt. Dat is hem, uw roeptoeter zit klaar op 0800-1121, 0800-1121. De lijnen gaan nu open hier in Capelle, wees er snel bij dus. Hek je eens maar ook, of hek je oneens? Houd je verstand op één, we zijn er, tot zo. Een vraag die mij als tussenpersoon vaak gesteld wordt is... En wanneer ben ik dan, dan arbeidsongeschikt? Ongeschikt?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 Het NOS-journaal. In de Amerikaanse Senaat is een akkoord bereikt tussen Democraten en Republikeinen over de begrotingsproblemen in de Verenigde Staten. Dat hebben de leiders van beide partijen in de Senaat zojuist bevestigd. Het compromis zou inhouden dat de schuldenlimiet voor een periode van vier maanden wordt verhoogd. Daarmee zou ook de shutdown voorbij zijn. TNO schrapt de komende tijd honderden arbeidsplaatsen. Het onderzoeksinstituut krijgt minder subsidie van de overheid. Ook komen er door de crisis minder opdrachten binnen. De reorganisatie moet eind 2014 zijn afgerond. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov... noemt de mishandeling van de Nederlandse diplomaat gisteren in Moskou... een ernstig misdrijf. Hij is geschokt, dat zei hij in een telefoongesprek... met zijn Nederlandse collega Timmermans. Lavrov zei dat er een diepgaand onderzoek wordt ingesteld. En het concert dat Anouk vanavond in het Gelredoom in Arnhem zou geven... gaat niet door. De zangeres heeft stemproblemen door een griepje, meldt organisator Mojo Concerts. Het concert wordt waarschijnlijk volgende week ingehaald. Het weer met Marco Verhoef. Op dit moment trekt er een neerslaggebied over ons land. Van zuidwest naar noordoost. In het zuidwesten wordt het de komende uur al vrij vlot weer droog. En in de loop van de nacht gebeurt het op steeds meer plaatsen. Alleen in het noorden blijft een enkele bui mogelijk. Het klaart van tijd tot tijd op. En de minima ligt tussen 9 en 12 graden. Dan hebben we ook nog te maken met een stevige wind. Die neemt morgen overdag nog verder toe. In het waddengebied zelfs tot hard, mogelijk stormachtig. Windkracht 7 tot 8. Aan de westelijke richting en in het zuiden van het land... staat een matige tot vrij krachtige wind. Nog altijd 4 tot 5 boven. Het weerbeeld is wisselend. Zonnige momenten, dat zeker ook een enkele bui... de meeste in het noorden, tot 14 tot 16 graden. Vrijdag is er dan duidelijk veel minder wind. Het blijft hoofdzakelijk droog, met af en toe wat zon. In het weekende neemt de kans op een bui wel weer toe. En dan is het ongeveer 16 graden. ANWB verkeersinformatie. De files van de stieLen lossen nu vrij snel op. Er zijn er nog 11 over. Uitzonderingen daarop is de file op de A6 van Emmeloord naar Jouwen. Tussen Afrit Sint-Nicolaas en knopen 4 kilometer vanwege een auto met pech. Door de snelheidscontrole op de A50 Eindhoven richting Os. Langzaam rijden tussen Sonnenbreugel en Vegel over 9 kilometer. En vanwege een aanrijding op de A59 Zerikzee richting Os. Tussen Os en Knopenpaalgraven 6 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. We zijn onze identiteit kwijt. Ja, het geluid van alle kanten dus ook van rechts. Hier komt Avondspits, verzorgd door WNL. wel WNL. 0800 1121. Luisteraars, Nederland verandert en Nederland verandert snel. We zijn een open samenleving, willen graag overal bijhoren. We hadden het gisteren nog over splijtswam Europa. Maar in al ons pragmatisme van open grenzen en internationaal denken... is het Nederlandse gezicht compleet verdwenen. Wat is dat Nederlandse gezicht eigenlijk nog? Behalve elf redelijk ballende mannen in een oranje shirt. Wat zou onze identiteit moeten zijn? Wat mij betreft gaan we terug naar de basisopstelling. Zeven kernpunten voor een Nederlandse identiteit. Daar gaan we. Trots. Hard werken en niet zeuren, nuchter en zuinig, christelijke waarden, tradities, geloof in eigen kracht en een open mind. Wat is hier nou van over? Een groot verhaal is denk ik meer dan ooit nodig. Een kabinet bij elkaar houden en 6 miljard bezuinigen, dat is te weinig. We zijn zoekende. Nederland is haar identiteit compleet kwijt. Bel WNO. 0800 1121. Welkom luisteraars, identiteit kent geen tijd... Zou ik willen zeggen, tot zeven uur luistert u naar je favoriete onderbijkadres. Hier is Avondspits. De stelling luidt, de Nederlandse identiteit zijn we kwijt. Wie helpt mij op weg naar misschien een nieuwe identiteit? In ieder geval Matt Herbe. Zometeen is hij erbij en ook onze watcher langs de Haagse velden Martijn van der Kooi spreekt mee. Tijd voor een gezicht, zeg ik. Tijd voor een rechterkoers. U hoort mij goed, niet aan rechtse per se, maar aan een rechterkoers. En wat meer trots... He, uh, oplappen doen we nu, maar het is tijd voor een groter verhaal, denk ik. Wat vindt u? Zijn we hem kwijt en waar moeten we hem vinden? Die identiteit. Het is best een lastig woord om uit te spreken trouwens. Probeert u het maar eens. Meneer Van Res dit het eens, maar we zijn en blijven kaaskoppen. En Gert Gering zegt op Twitter... Nederland is van oudsher een land met open grenzen en de blik naar buiten. Mensen als Wilders bedreigen de identiteit. Oneens, zegt hij. U kunt meedoen, hek je eens of heb je oneens? Wie mij als eerste belde, was de heer Van der Stelt. Hij komt uit Zwolle. Goedenavond, meneer Van der Stelt. Goedenavond meneer Jertmans, ik heb een vraag aan u. Wat is nou exact de Nederlandse identiteit? Want u noemde net een stelpunt, hè? Ja. Maar dat vind ik persoonlijk dan niet de Nederlandse identiteit. Ik heb bijvoorbeeld 22 jaar in Duitsland gewoond, daar herken ik dat ook. Ja. dat is dan niet per, per se een Nederlandse identiteit. Nou, dat is zeg... Nederlandse... Ja, ja. ja. Nee. sorry. Nee, wil, sorry dat ik u ontbreek. Ik denk dat u daar iets heel waar is. Ik denk dat onze identiteit niet heel erg verschilt van de Duitse. Um... Dus wat ik ermee wil ja. zeggen, als de identiteit is wat we op 30 april zit, dan is dat dus traditie. Identiteit, heeft dat iets te maken met een soort traditie? Ik, de identiteit ja. van een land? Vind ik wel. Misschien? Nou, oké, okay, dan, dan, dan is het me wel duidelijk, nee. maar uh, bijvoorbeeld. Ja. De, uh, de identiteit van gewoon uh, prestatiegericht zorgen. Er zijn veel meer landen die dat doen. Ik ben in meer landen in mijn ja. leven. Dus begrijp, begrijp, kijk, Maxima, ik dat, dat, dat precies. Je no ja, sorry, sorry. Nee, sorry. Nee, ja. even, ik probeer ook beter te ja. praten. Maar uh, Maxima zijn ja. ook een koekje bij de thee. En kijk, je kunt ook zeggen, de afritsbroeken op Schiphol. Uh, blote, blanke benen uh, in Thailand. Dat is ook met, met blond haar en een oranje shirt. is ook vrij Hollands. Maar om nou te zeggen, daar vind ik nou een identiteit... die we zouden moeten koesteren en bewaken. Ik heb een paar punten genoemd. Waar ja. ik best even over moest nadenken. Maar ik denk, daar kom ik op uit, die zeven kernpunten. Maar als daar u zegt... ben ik het helemaal mee eens, ja. meneer Eertmans, hoor. Daar ben ja. ik het over. Want ik ben ook een... Uh, ik, ik hou ook van uh, no nonsense, niet zeuren. Klagen help, die zijn me Nou, ook, klagen, dat zijn precies... Uh, ja, heb ik ook uh, uh, genoemd. Maar, maar, maar dat is niet per se een, een Nederlandse identiteit. Maar, ik zet, ik ja. zit ook heel erg sterk over te denken... Ik, ik ben ik ben 58 jaar geboren, geleden geboren in Nederland. Ik ben uh, van twee kanten van mijn moeder en mijn vaders kant heel erg Nederlands. Ja. Maar ik zit dan ook te denken, wat is nou exact de Nederlandse identiteit? Nou, maar vindt u trouwens dat we hem kwijt zijn? Want daar begon ik mee. dat is mijn stelling, hè? we zijn hem kwijt. De identiteit. Uh, we zijn... Uh... We zakken wel af. We ja, ja, ja. ja. ja. ja. Nee. ja. Vinden we ja. elkaar, meneer Swollen? Ja. Dank, dank u ja. wel, uit Zwolle, want we gaan verder. We zijn het daar wel over eens. 50% zegt Eerdmans oneens met deze stelling: zet je autochtone en autochtone tegen elkaar op. Kijk waar dat dan weer vandaan komt. Ik heb juist een aantal waarden genoemd die je elkaar moet, meer moet verbroederen, denk ik zelfs. We zijn met z'n allen vormen de Nederlandse identiteit samen. Daar ben ik het mee eens hoor. Willy uit Groningen, goedenavond. Jo, ja, Willy, ja. Yes. Aanwezig. Aanwezig, present, Willy uit Groningen. Ja, ik zei al van... Uh, onze identiteit is, is gaan verloren op het moment... toen Den L de de arbeidskrachten liet overkomen... vanuit Marokko en Turk, uh, Turkije. Hm. Toen zijn we kwijt gaan raken? Nou, ze zijn hier blijven hangen. Ze zijn blijven hangen. U bedoelt de gast daarbij. Dus daar is het land door veranderd. Dat kunnen we zeker stellen. En u zegt ja. daarmee hebben we de, identiteit, ja. de Nederlandse identiteit verloren... Ja, klopt. En hoe, omschrijft u, hoe, omschrijft u, hoe zou u die moeten omschrijven, willen omschrijven, de Nederlandse identiteit van nu? Nou, ik bedoel, we hebben gewoon meer 1 miljoen moslims. Ja, daardoor. maar wat, dat is een feit. Maar wat is de identiteit dan nu? Of is er, u zegt daardoor is hij er niet meer? Nou, ga eens even rondlopen in, in Rotterdam en in Amsterdam. Uh, uh, heb je dan een idee dat je eigen identiteit hebt? Ja, dat is je. Dat je niet in Nederland woont. Zo bedoelt u dat u herkent Nederland daar niet meer? Precies. Ja, Willy uit Groningen bedankt. Dat is inderdaad... Hoe, wat herken je nog in je eigen omgeving? Uh, Zometeen wat herben. We zijn onze identiteit kwijt. Reageert u maar. Uh, 0800-1121. Dat is een gratis lijn. Komt u uit bij Peter. Die verbindt u graag door. Thijs Groeneveld uit Heemstede. Hallo, met Thijs. hoi. Uh, ja, ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik, bedoel, ik, ik, ik vraag me af wel, welke identiteit wij zeg maar hebben hier in Nederland. En uh, ja, kijk, als je naar Rutte kijkt en niet met iedereen compromissen uh, moet maken, ik vind dat eigenlijk wel mooi. Wel mooi? Oké. Okay. Je vindt niet ja, dat het als loszand aan elkaar hangt, die politiek momenteel? Nou ja, maar kijk, uh, we zijn zo verdeeld in dit land. Mm. En ik denk dat het best wel goed is dat je gaat kijken van nou, uh, welke goede onderdelen in de... In die partijen zitten we waar we mee kunnen samenwerken. Ik vind op zich voor de democratie helemaal niks mis. Maar Ik kom uit 1971. In de jaren 80 heb ik de politiek vrij, vrij, vrij dichtbij gevolgd, altijd als belangstellende. In die tijd, maar ook daarna trouwens wel, kon je toch niet voorstellen dat D66 samen met de SGP feitelijk zou gaan regeren op, op hoofdpunten? Nee, dat, dat, dat, daar ben ik het ook, dat vind ik ook opmerkelijk. Maar het is wel heel erg mooi dat we met elkaar samenwerken om ja. dit land nog mooier te maken nee. wat het al is. Dat, is, dat, klinkt, en dat, goed. Is, dat klinkt, klinkt goed. Dat klinkt wel. Als je, als je kijkt uh, hoe wij zeg maar, onze democratie hebben opgebouwd, ja, kun je hier alleen maar een voorstander van zijn. Nou, maar dan kan je het ook met mij eens zijn. Uh, ja, maar ik weet dus niet wat de Nederlandse identiteit is. Is dat dan de VOC-mentaliteit dat het plunderen de wereld overging? Ja, dat is niet zo gelukkig. Nee, dat is niet nou. zo gelukkig. Maar of is het nou dat we na de Tweede Wereldoorlog toch met z'n allen een mooi land van gemaakt mooi. hebben? Mooi, ja, absoluut. Dat hoort erbij. Dat zat ook zeker in mijn rijtje, maar daar heb je gelijk in, Thijs. Thijs, ik ga verder. Dankjewel, Thijs Groeneveld. Want meegeluisterd tot nu toe heeft in ieder geval Matt Herben. U kent hem nog wel, oud partijleider van de lijst, Pim Fortuyn, de LPF. Matt, goedenavond. Goedenavond, Joost. Hey, welkom uh, hier op Radio 1. Uh, ja, Matt, ik zeg, we zijn onze identiteit kwijt. Ja, dat klopt. Ja, eens. Ja, in belangrijke mate zijn we hem kwijt. Ja. En vooral natuurlijk in politiek opzicht, want daar, daar vraag je iets aan mij over. Mm -hmm. En ik denk dat dat komt omdat we toch in heel belangrijke mate eh, ook niet alleen onze ja, wetgeving, maar ook ons gezicht hebben overgedragen aan Brussel, aan de Europese Unie. Ja. En we, we zien dat heel duidelijk de afgelopen weken in de, ja, ik zou zeggen, de affaire die we hebben met Rusland. Ja. En, en dan is natuurlijk de vraag, hoe komt dat? Hoe komt dat dat we worden gepiepeld door de Russen? Ja. En dan denk ik dat het komt, omdat... en dat staat zelfs gewoon officieel op de site... van het ministerie van Buitenlandse Zaken... de politieke betrekkingen tussen Rusland en Nederland... lopen vooral via de Europese Unie. Mm -hmm. En dan heb je gelijk al het probleem eh, ja, bij de kop. Eh, wij, wij laten veel te veel over aan Brussel. Eh, en we denken, als wij iets zaken doen via Brussel... dan zullen de, de Russen ons wel... wel, wel beter uh, ja, ja. gehoor geven. Uh, nee, het is juist omgekeerde. Ja. Ja, als je opgaat in het... Uh, grote geheel van Brussel... Uh, dan verlies je je eigen identiteit... verlies je je gezicht, verlies je je invloed. Ja, ik vind... En dat is wat nu aan de hand is. Ja, goed punt. Je zegt zelfstandigheid zou juist meer, uh, meer... ook meer power kunnen geven aan een... Uh, dat lijkt omgekeerd omdat je veel kleiner bent... als Nederland dan de Unie, maar je zegt... dat zou veel meer uh, gezag kunnen afdwingen. Uh, nou weet ik... Mat, ik heb op een segment moment weet ik dat Fortuin had zeven kernwaarden van de moderniteit. Daar, daar heb jij nogal vaak aan gerefereerd. Ik ja. noem nu mijn eigen zeven kernwaarden. Niet zo groot en meeslepend, maar toch een poging. Wat zeg jij als ik jou vraag, Mat, wat is de Nederlands, Nederlandse identiteit? Wat zou die moeten zijn? Ja, nou, ik, ik, ik ga natuurlijk een heel eind met je mee met die kernwaarden. Want we hele natuurlijk de van Fortuyn. Dus daar, daar dat, dat, dat is het punt niet. Hm. Maar hier, Identiteit is iets wat je pas, uh, pas als je het kwijt bent, beseft wat het is. Ja. Uh, het, identiteit is, uh, is, dat is net iets als vrijheid. De mensen beseffen niet dat we vrij zijn. Dat hoort trouwens ook bij de Nederlandse kernwaarden. dat Absoluut. we vrij zijn. Ja. En pas als je het kwijt bent, merk je dat je het mist. Ja. En wat je hebt, en, uh, net als een huwelijk wat, eigenlijk, hè? Ja. ja. Wat identiteit is, is datgene wat je samen doet. En wat je mooi vindt, dat komt natuurlijk naar voren... om te beginnen, een gemeenschappelijke taal... gemeenschappelijke belangstelling, enzovoort. Ja. Simpel voorstel. Het Nederlands elftal... heeft dat een identiteit? Ja, wij vinden van wel. Want we praten allemaal over de Nederlandse speelstijl. Hè, dat we doen soms wel, soms niet... Zijn we het erover eens, we maken allemaal maar we vinden wel dit is ons Nederlandse elftal. Dat Nederlandse elftal is een samenraapsel, uh, alle delen van het land en met alle huidskleuren. Ja. Dat maakt helemaal Grappig. niet uit, als ze nee. maar de Nederlandse speelstijl handhaven ja, ja. en als ze maar, maar winnen. Als er een kapstok op zit, bedoel je ook hè, Matt? Ja, exact. Matt blijf, blijf even hangen, want we gaan, we, we gaan even schakelen naar, naar Nanette Weil. Zij zit in de VS met het laatste nieuws uit, uit Amerika, uit Washington. Goedenavond uh, Nanette dag... In de Hilversum zelfs. Nou, daar komt hij. Het Mexicaanse telecomconcern America Mobiel... trekt zijn overnamebod op KPN in. Het bedrijf van de steenrijke Carlos Slim... was al maandenlang in gesprek met KPN over een overname. En een maand geleden zei KPN nog... dat de overnamegesprekken constructief waren. Het Mexicaanse telecombedrijf van Carlos Slim... liet op 9 augustus weten van plan te zijn een bot uit te brengen... op de uitstaande aandelen van KPN. En America Mobiel wilde per aandeel 2,40 euro betalen. Eind augustus wierp de Beschermingsstichting van KPN... KPN een dam op tegen het bod van Slim, waardoor een overname voorlopig werd geblokkeerd. De stichting beschouwde het bod als vijandig. Sindsdien bleven de partijen wel in gesprek, maar nu heeft Amerika Mobiel zijn bod dus ingetrokken. Ja, dankjewel. We zijn onze identiteit kwijt. Dat is avondspit, dat is onze stelling. 0800-1121. U hoorde net Matt Herman. Hij zei wel iets slims. Hij zei, je bent, pas, je bent het kwijt. Als je het kwijt bent, dan merk je pas wat het is. Dat zei Matt. Uh, Matt, ik... ik uh... Ik, ik ga je zo nog even spreken. Als je even blijft hangen, kunnen we misschien nog reageren op wat bellers. Um, Ralf Margardand komt binnen uit Ettenleur. Goedenavond. Ja, Joost met uh, Ralf Margardand. Goedenavond. Ja, ik kan me grotendeels aansluiten met, met uh, wat net uh, met Herben ook zegt. Maar ik denk, het is, uh, het is heel moeilijk natuurlijk om, om, om een, een identiteit te zeggen. Maar als je nou bijvoorbeeld over de wereld gaat... in de meest onmogelijke plaatsen kom je Nederlanders tegen. Dat heb ik gezien in... in, in, in, in uh, loopbaan met de Koopvaardij, waar je ook kwam, overal zaten wel Nederlanders om en niet op de meeste posten. Hè, dus nee. er, er, er zit ergens een lef, er zit een, een ondernemingsgeest in, maar vooral ook een durf. Ja, dan kan je terugvallen op die VOC. En dat, maar dat is ook niet alleen wat slecht nee. geweest. Er, er zijn stukken op de wereld, daar hebben ze echt, echt toch iets achtergelaten... waar de mensen nog steeds trots op zijn. Ook ja. in Indonesië. Okay. Uh, goed punt erover. En... Ik, ik probeer me meer bellers bij te trekken, want er komt veel binnen op onze lijn 0800-1121... zoals René Kuipers uit Groenlo. Zijn we onze identiteit kwijt, René? Nou ja, nu Kp in Nederland blijft... hebben uh, we een stukje ja. identiteit behouden, denk ik. Ik ben het niet eens met je stelling... Ik denk dat we uh, niet vast moeten houden aan de identiteit die we ooit hadden als blonde kaaswetende mensen. Ik denk dat onze identiteit geherdefinieerd is door alle invloeden van buitenaf en onze eigen uh, reizen om de wereld die we maken. Ja, maar wat we, jij zegt identiteit wordt, krijgt telkens een nieuwe definitie. Is de kern van identiteit niet dat het juist iets is van een, met een enige vastheid? Nou ja, identiteit is wie je bent, wat je voelt... En, wat je, uh, uh, en wie je zelf vindt dat je moet zijn. En ik denk dat naarmate je ouder wordt... en de, de ontwikkelingen waar je aan wordt blootgesteld... dat die, dat die prima kan, uh, kan wijzigen. Maar... Ik bedoel, uh, ik, ik ben 40, ik ben niet meer de man van 20. Ik ben 40 en... Um, zo heb je je eigen ontwikkeling doorgemaakt en dat herdefineert wie je bent. Dat neem je mee. René Kuipers, dat dank je wel. wel. Neem je mee. Verkoopcoach is te, mee oneens. Juist onze individuele diversiteit is onze identiteit. Nou, die spreekt eigenlijk René na. Ton Aart zegt geld hooguit voor een paar bange, onzekere figuren in Nederland. Niet voor mensen die midden in het leven staan. En Jos Kingma zegt op mijn stelling dat we een, uit een identiteit gegroeid zijn... Oneens, Nederlandse identiteit is gastvrij. Bekvechten, elkaar beschuldigen en weer vrienden maken. Er is niets kwijt. Uh, u kunt uh, meedoen. Ik spreek Bram Lammering uit Rotterdam. Goedenavond, Bram. Goedenavond. Ik uh, ben Nederlander en ik blijf Nederlander. He? Ik ben 82 jaar ik ben in Nederland geboren. Ondanks alle, uh, alle tonen, onder andere die de cultuur van het Sinterklaas willen vernederen. Uh, onder andere meneer Prem. He? Ja. Als het niet, dus niet bevalt, pakken ze de koffers en gaan ze toch weg. Nou, hè. Uh, nou, noem je de, de zwarte pieten-discussie Gisteren in de wereld draait door, hè? Daar refereer je volgens mij aan, Bram. Ja, ja. Vind je dat ook een onderdeel van een identiteitscrisis dat we met zwarte pieten ook ons geen raad meer weten? Ja. Nou, wat bemoeien ze er eigenlijk mee? Dat hmm. ze terug gaan naar de eigen land als het niet bevalt. Oké okay, Bram, dankjewel Bram Lammering. Johan van der Ham zegt identiteit kwijt, Nederland verloedert. Waar is het fatsoen waar de al oude historische joods-christelijke wortels lagen? Politiek heeft helemaal geen verhaal. Emiel Put zegt hekje eens nog even en Zwarte Piet is verboden. En Jan Ari Messenmaker zegt ook eens misschien een beetje meer. Nationalisme zou helemaal niet verkeerd zijn. Des te meer hebben te bieden aan de medelanders. De identiteit zijn we kwijt. U kunt meedoen 0800-1121. Dat is een gratis lijn. Als u nu belt, zit u ertussen, want ik zie één lijn vrijkomen. Ik praat even kijken met Martijn van der Kooi. Goedenavond, Martijn, onze watcher. Ja, goedenavond, Joost. Martijn, ja, jij, jij weet van alles van politiek en verschillende partijen... en het schaakspel al daar. Um, yes. We hebben een crisis, een economische. Sommige mensen zeggen we hebben een politieke crisis... Um, ik koppel daar vanavond maar eens de identiteitscrisis aan vast. We weten ja. gewoon niet meer wie we zijn. Um, hoe zie jij dat? Nou ja, kijk, we hebben een, een kabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Dat is al heel ingewikkeld, want die partijen liggen mijlenver uit elkaar. En daar zijn nu D66, ChristenUnie en de SGP bij, bijgekomen. Ja. Nou, je zei al eventjes, het was in 1970, 1970. 1980, 1990 zelfs, ondenkbaar ja. dat D66 ooit iets met uh, de SGP zou ondernemen. Nou, dat doen ze nu vol trots. Ja. En ja, op zich valt er wel wat voor te zeggen. We hebben het land uh, behoed voor verkiezingen, Hosanna, et cetera. Ja, ja, ja. Alleen, als je het over identiteit hebt, en nationale identiteit. Dit kabinet heeft natuurlijk geen enkele identiteit op deze manier. Het is een, een kabinet wat, wat zich richt op cijfers, op financieel beleid... Ja. Maar je kunt, je kunt echt niet zeggen dat, dat uh, hè, die kerndoelen die jij noemde, in noem ja. de en die koppelingen ja. aan zeven ja. doelen, nou ja, dat zit natuurlijk helemaal niet in nee. dit kabinet. bijvoorbeeld. Nee. Alles voor de rust kun je zeggen, politieke ja. rust, dat is de, de rust van het kerkhof als we niet uitkijken. Tenminste, er is al gerefereerd aan het crematoriumakkoord. Ik dacht ja, dat, ja, dat het Wilders ja, dus was. Dat ja, He? nou ja, dat hadden ze een beetje aan zichzelf te danken door die zwarte gordijnen. In het zaaltje. En dan uh, ja. die, die hele opstelling, ja. Ja, precies, in dat zaaltje. Nou, dat, dat, dat kun je wel zeggen, dat, dat het wel bizar is. Ik zei ook, Van Rutte zou nog bijna met SP op, om, om tafel gaan zitten. Als die... Nou, sterker nog, kijk, als GroenLinks ja had gezegd, dan was GroenLinks erbij gekomen. Als het CDA ja had gezegd, ja. was het CDA erbij gekomen. En de SP heeft ook ooit wel zo'n uitnodiging gehad, van kom nou praten en wil u er niet precies. bij. Dat was helemaal... Voordat uh, deze partijen in beeld kwamen. Want met, eh, met de, maar dat wil de P van de niet, omdat het een concurrent is. Alleen in principe staat Rutte open voor iedereen. Ja. En uh, als Allemansvriend uh, dat, bewaar dat ken je hem. Ja. wel de rust op dit moment. Maar als je het over identiteit hebt, is dat heel verwarrend. En er, er komt nog eens bij dat het CDA op dit moment de pet van de VVD heeft opgezet. Hè? Dus het CDA. Ja, dat heeft is nu, ook nog ja, eens even. Bizar bijna. Het dat, CDA gaat zo, nu dat gaat zo. Een kleinere ja. overheid. Lasten ja, ja. vooral het voor het oude liberale en verhaal. En, en, Rutte, en, Rutte, en Rutte houdt weer een ja. CDA verhaal. Nee, ook... Rutte is net begonnen met participatie, samenleving, we moeten het ja, samen doen. Ja, we ja. kunnen het niet zonder. Hè? Nee, en, het dat is een bizarre rolverwisseling. Waarbij ver... je zegt, van, welke identiteit hebben partijen nou nog? Nou, het zijn verwarrende tijden, dat, dat zei ik al. En, en inderdaad, alles voor de rust. Maar je kunt ook zeggen, er zijn geen politieke vijanden meer. Ja, alleen Wilders, die staat ergens te voetbal op een heel ander veld. Maar ja. de mensen kunnen hier amper aan overhouden. Van jongens, wat, wat, wat, wat zal ik nou stemmen? Wil ik voorkomen dat die of die partij nog aan de macht komt? Het is, het is eigenlijk één pot nat. Dat, dat kun je maar, mensen nagaan. Dat, dat kun je ook bijna niet. Je kunt ook bijna niet... Uh, ik bedoel, dan moet je dus uitwijken naar de, naar de flanken. Uh, en het CDA probeert daar nu van te profiteren... of dat lukt, is natuurlijk altijd de vraag. Maar uh, de, de identiteit van de verschillende politieke partijen is, uh, is ver te zoeken. Nou. En misschien reflecteert dat ook wel, waar we het nu over hebben... dat, in, dat Nederlanders eigenlijk ook in zo'n identiteitscrisis zitten. Hè? We vragen ons heel erg af wie zijn we, mm. wat is ons land. Uh, als Absoluut. je de grenzen overgaat, toen ik jong was... Uh, hadden we zo'n zo huisje uh, en er stonden dan twee Norse mannen met zo'n snor... En die uh, zwaaide dan meestal dat je door mocht, maar mijn vader had een grote, uh, zware baard en die moest altijd, die werd altijd gestopt. Ja. En ja, ja, dat is. Je hebt het nu over de douane, de mag ik hopen toch? De douane nee, heb wat je. Heb je, je hebt het over de douane? Nou, de douane, die, die stond daar natuurlijk bij de grens, ja, bij nee, de nee, Nederlandse okay. grens. Ja. ja. Dat nee, voor okay. veel mensen nu, nu heel ver weg. Maar dat is nog niet zo lang geleden. En, in principe heel symbolisch voor de Nederlandse identiteit, hè? dat je dus een grens overging, Absoluut. dat je gestopt kon worden, dat er een slagboom uh, was, dat je stapvoets moest, moest rijden. En ik vind het prettig dat het er niet meer is, nee, maar... want het is heel makkelijk. Alleen voor de identiteit van een land ja. zijn het verwarrende tijden. Nou, neem, neem ook de gulden die je in je handje had nog. Ja, en dat was want ook je, een apart je, kon, van... je moest ook het geld omwisselen Precies. gelijk naar de grens. Hè? Dat bij, gaf bij ons het, smol... ja. kantoor, geldwisselkantoor. Oké. Okay. Martijn van der Kooi, dankjewel. Want we gaan nog even naar een paar belles toe. Merci voor jouw reactie in Avondspits. We zijn onze identiteit compleet kwijt. Dat is mijn mening. Je kunt nog net inhaken op Hekje 1 of Hekje oneens Of een 0800-1121 draaien. Monique Fortman uit Hardenberg is er niet mee eens hoor. Goedenavond Monique. Ja hoi, goedenavond. Hallo. Um, jij wil gelijk een antwoord? Graag, <laughs> kom ter zaken. Ja oké, okay. ja, ik uh, hou het wel iets simpeler als je voorgaande gesprekken. Maar... Um, ik ben het oneens met je stelling yeah. en uh, ik wil hem ook motiveren. Ik heb er zelf ook namelijk uh, best over nagedacht en best gedacht van dat wij hem niet hadden. Ik heb jaren gewerkt uh, in Turkije als reisbegeleidster en toen kwam ik erachter dat wij hem wel degelijk hadden. <laughs> wij worden uh, vooral door de Turkse mensen zelf worden wij de gelijk uitgepikt. Ze weten gelijk ja. wanneer je een Nederlander bent. Uh, we worden herkend aan onze vriendelijkheid, aan onze gezelligheid, ook aan onze Hollandse nuchterheid. Ja. En wat bijvoorbeeld in Turkije gelijk wordt gezegd van, uh, oh Nederlander, oh kijk er, kijk er niet kopen. Ja, ja precies. ik wou net zeggen, <lacht> ja. ik hoor het altijd op de markt. Volgens mij denken ze dat wij gewoon altijd geld op zak hebben. <lacht> ja, maar vooral onze zuinigheid. Hè? Daar zijn wij gewoon beroemd om. Ja. En uh, dan denk ik, ja, wij, wij hebben wel degelijk onze eigen uh, identiteit en onze eigen trots. Ja. En um, wat ik ook vind, als, uh, als ik in Turkije dus lang was, dan ging ik echt ontzettend de te missen en de seizoenen missen. Ja, en, dat is, ja, ik ja, nou, kan me dat helemaal dat we voorstellen. Met elkaar, het is wat simpeler als je. Nee, maar jij geeft te te trekken, te natuurlijk. Maar... maar jij geeft ook karakter, karakterschets van Nederland. En zo is het ook met stamppot op tafel, met, met, met, met, met oliebollen. Wat hebben we nog meer? Chocola en, en chocoladeletters en pepernoten. Ik maar, tuurlijk, dat zijn ik allemaal. Kaas, tuurlijk, ja. Broodje, kaas en zo kunnen we doorgaan de uitsmijting. Ik weet niet of het typisch Nederland is, waarschijnlijk wel. Maar dat zijn typische zaken in Nederland. Maar nou, zeg jij eigenlijk ja. terecht in het buitenland pik je ons eruit. Maar zijn we nog wel in Nederland ja. in staat om te zeggen: hier, hier zijn dit zijn wij. Dat is eigenlijk de vraag. Ja, dat, dat, vind, ja, dat, dat vind ik wel. Okay. Dat vind ik absoluut wel. Kijk, wij zijn, wij zijn een heel gastvrije volk. Ja. Dat hebben wij wel laten zien. Hè? Maar uh, wij, wij zullen nooit uh, trucs worden. Nee, of, uh, zo is het ook. Hey Monique, dankjie, We dankjie. kunnen er wel van ja. houden, maar ja. wij blijven wel trouw aan, aan wat wij zijn als Nederlanders. Oké, okay. Monique Voortman, dankjewel. Ik ga gauw nog naar nummer 4. David van der Beek uit Eindhoven. Een korte reactie. Goedenavond, Hi, David. Hi, David. Ik, uh, ik denk dat onze identiteit is dat we ontzettend graag over onze identiteit praten. Kijk. Dat, dat we het heel fijn vinden om, om naar onszelf te kijken en continu te, te zien of te denken te zien wie we zijn. Ja. Uh, en dat dat is wat, wat ons maakt. Nou, dat, we, we praten in ieder geval een half uur over. <laughs> ja, precies. Daar, daar heb jij gewoon een punt, ja, je David. Hebt, en je hebt, elke dag heb je wel een onderwerp waarin iedereen heel graag zegt van wat hij vindt. Ja. Ik denk dat, dat dat is wat ons Nederlanders heel erg maakt. En dat we onszelf heel moeilijk kunnen zien voor wat we werkelijk zijn. Maar dat dat wel iets Kijk, is wat we, ja, wat we met z'n allen delen, zeg maar. Het participatiedebat, debat dankjewel David van der Beek. Eh, dat is inderdaad de waarheid. Dit was hem in, daarmee ook. Ik sluit hem af. Jochem zegt op Twitter nog... de Nederlandse identiteit is een fictie. U kunt meer tweets bekijken op Hekje Eens en Hekje Oneens... op mijn stelling over de identiteitscrisis. Maar tot zover gaat uw dosis Gezond Verstand op Radio 1... Want u gaat straks luisteren naar Kunststof met Arthur Dokters van Leeuwen. De voormalige hoofd van de BVD heeft na zijn sprookjesboek nu een poëziealbum gemaakt. van bundel zelfs. U hoort het allemaal na het nieuws van 7 uur. Volg ons op twitter.com. Aperstaartje, avondspits, WNL en word een volger. Morgen weer een nieuwe avondspits. Heel graag tot dan. En voor nu een mooie avond. Dag. Hoe houd je de klassieken uit de literatuur levend?